Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NWS op 3. In België is de brandweer druk met een grote brand. Die brand bij het strand bij de Haan is waarschijnlijk ontstaan bij een auto... of door iemand die peuken in de duinen heeft gegooid. Het vuur is overgeslagen op andere geparkeerde auto's. Er zouden vijf auto's zijn uitgebrand. Inmiddels heeft de brandweer het allemaal redelijk onder controle. Een strandtent heeft het terras moeten ontruimen. Daar kwamen grote asvlokken op het terras terecht. Er is voor het eerst iemand veroordeeld... voor Needle spiking. Een man van 31 uit Georgië heeft op een festival in Den Haag één of meerdere vrouwen gedrogeerd met een naald. Je hoort de verslaggever van Omroep West. Volgens de rechter is het bewijs overtuigend, want getuigen die zagen namelijk dat de vrouw in haar been werd gestoken met een injectienaald. Ze merkten het zelf dan wel niet, maar bij de EBO post werd toch een prikgaatje in haar been ontdekt. De man moet vijf maanden de cel in. Het Rode Kruis deelt water en ijsjes uit in Ter Apel. Bij het vluchtelingenaanmeldcentrum staat een superlange rij. Mensen moeten uren wachten. Er zijn luifels geplaatst, zodat mensen niet in de volle zon hoeven te staan. De dierenbescherming is niet blij met Walibi, zeggen ze tegen pretpark Newside Loopings. Loopings. Walibi zou tijdens de Fright Nights een spookhuis willen neerzetten met als thema een slachthuis. Walgelijk vinden ze dat bij de dierenbescherming. Het park zelf wil er niet op reageren omdat ze officieel nog niets bekend, niet bekend hebben gemaakt over Halloween. Duizenden mensen hebben hun startbewijs voor de Vierdaagse niet opgehaald. Dat zegt de organisatie tegen Hart van Nederland. Morgen trekken zo'n 38.000 mensen in Nijmegen hun wandelschoenen aan. Een dag later dan normaal, want door de hitte is dag 1 vandaag geschrapt. Dat hield deze mensen trouwens niet tegen. Zo meneer, hoe gaat het? Ja, prima. Het begint nu wel warm te worden, hè? Ja, maar blijven drinken, dan komt het goed. En rustig aan. Het begint nu wel warm te worden, ja. Wat doet dat met je lichaam? Merk je daar iets van? Eh, nou, behalve zweten, voor de rest nog niet zoveel. Nee. Ondanks de dag minder krijgen alle wandelaars die vrijdag over de Via Gladiola lopen... het welbekende Vierdaagse kruisje. Het weer, de temperatuur loopt nog steeds op. In het midden en zuiden kan het 39 graden worden. In het noorden maximaal 37. Morgen een stuk koeler, 25 tot 30 graden. Maar wel drukkend, er trekken buien over en s'avonds kan het onweer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 9, 10, keep on counting, I still love you, I got 21 reasons why I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 I Fly. FM Zandvoort. Zie FM Zandvoort. 106.9. FM 106.9 FM oh. Davi Tix. You ran out with the lovey dovey Tix. With you, I want it all. Yeah, you are a winner when I take you around the globe from the summer to the winter.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 De regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het hoogtepunt van de coronazomergolf lijkt voorbij. Afgelopen week heeft het RIVM bijna 39.000 positieve tests geregistreerd. Dat is bijna 11% minder dan in de week ervoor. Het is de eerste daling op weekbasis sinds eind mei. Een man uit Georgië moet vijf maanden de cel in vanwege needle spiking. Volgens de rechter heeft hij drugs geïnjecteerd bij een bezoeker van het festival Den Haag Outdoor. Niet eerder werd het op 19 juli zo warm in Nederland. In Maastricht steeg het kwik even voor twee uur naar 37,3 graden. Daarmee is het vorige record, 37,1 graden in Westdorpen in Zeeland in 2006, verbroken. Het weer tropisch, in het midden en zuiden 38 of 39 graden, in het noorden iets koeler. Ook een tropische avond, pas laat in de nacht koelt het af naar zo'n 22 graden.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 Tiena, ja, nu snap ik waarom, zij is af de Kijk ons lang, we zijn met de jou Het mooiste meisje van de klas is bij een ander. Maar tussen ons is er iets veranderd. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Tussen ons is er iets veranderd. Breathe, schijn we niet de tikkie te aan. Nee, joh, neem het leven als de Kia met een korreltje zaad. je? <fie> heb je gelijk, man. Dit is het mooiste wat er is. Hé, hey, maar heb jij nou het nummer van die blonde, gefixt? Nog niet. Nog niet? Maar wel van die shit, ouwe. Dat is ook meeste niet. <tie> maar goed, ik ga weer naar binnen vriend. Is goed, dan haal ik weer 20 weer. Kijk ons na, we zijn weer terug bij jou. We lijken wel weer af, tien jaar. Nu snap ik waar.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 Het NOS-nieuws van 5.